Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van de moord op zijn ex-vriendin in Hoofddorp... had een wapen en was lid van een schietvereniging. De politie wist dat, maar greep niet in. De vrouw had tegen de politie gezegd dat ze werd lastiggevallen door haar ex. Ze werd door hem op straat doodgeschoten. De zaak lijkt op de moord op de verpleegkundige in Waalwijk. De politie wist dat ook zij werd bedreigd door haar ex... en dat hij mogelijk een wapen had. Er is vandaag crisisoverleg met de Franse varkenshouders. Die dreigen met acties, want ze krijgen hun vlees niet verkocht. Frans varkensvlees is een stuk duurder dan het vlees uit andere EU-landen. Franse boeren krijgen nu 1,40 euro per kilo vlees. Dat vinden ze zelf niet te hoog, maar de vleeshandelaren wel. Die halen het varkensvlees uit andere EU-landen... waardoor alleen al in Bretagne 60.000 varkens die al staan... die al verkocht hadden moeten worden. Om nieuwe stakingen te voorkomen gaat het Franse ministerie vandaag met de boeren in gesprek. Ook Nederlandse boeren willen dat er iets gebeurt aan de lage vleesprijzen. Alle basisscholen moeten een snelle internetverbinding krijgen. Daarvoor pleit de PO-raad het orgaan dat de belangen in het basisonderwijs behartigt. Dit kan niet in een tijd dat er steeds meer lesmateriaal online staat, zegt de raad. Over drie jaar krijgen alle groepen in groep 8 een digitale eindtoets. En daarom zouden uiterlijk in 2018 alle scholen een snelle verbinding moeten hebben, vindt de Raad. Het aantal pesterijen via internet is nog steeds niet afgenomen. Terwijl er wel meer aandacht voor is, zegt het CBS. Het komt onder alle leeftijden voor, maar vooral onder jongeren. 11% van de jongeren tot 18 jaar krijgt ermee te maken. Volgens het CBS gaat het vooral om kwetsende teksten en foto's op sociale media. Het weer, veel bewolking en vooral in het oosten en noorden regen. In het zuidwesten blijft het droog met af en toe de zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen minder regen en meer zon. En vanaf woensdag flink wat zon en een stuk warmer. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... ...staat 7 kilometer file tussen Blarekum en Knopend Muidenberg. A9 Diemen Amstelveen tussen Belmermeer en Afrit AMC 4 kilometer. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A10 West... ...richting Den Haag staat tussen Westpoort en Osdorp 4 kilometer file. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Afrit Berkel en Roderijs... ...en Knopende Prins Kruisplein 8 kilometer. En op de N200...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 Het was even hè, Albert-Jan. Gauw, hè? Hij blijft lekker. Blijft blijf, blijf de zomerrit, hè? Ja, zo is het. Onze zomerrit. <laughs> joh, dat ze juist bij CFM. Dat was de single van The Dobby Brothers. Joh, the long train running. Welkom bij U3 van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Uh, rond de klok van kwart over vier natuurlijk uh, de wekelijkse Pit Report. Met uiteraard nieuws over uh, Max Verstappen. Maar of hij zijn rijbewijs heeft gehaald, dat is nog steeds niet duidelijk. Mm. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luisteren nog steeds naar de naam meis. Het gedicht van de week, ja, het wordt weer een tranentrekker... rond de klok van kwart voor vijf. Alles wat ik zoek. Hou nou, die grijns van je gezicht. <laughs> Dat, zal ik zeggen. Dat zal ik doen. <laughs> ja. Dus uh, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar Zandvoort op zaterdag. Live vanaf het studio aan de Tolweg 10a. Inderdaad, leuk dat je luistert naar ZFM. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag... met heel veel informatie en lekkere muziek. En mocht je telefoonnummer voor Albert-Jan weten, ja... en je hebt een verzoekplaats, laat het hem even weten... en dat draaien je met alle plezier in de derde laatste uur... van dit programma Zandvoort op zaterdag. En dan morgen gaan we naar het strand en in het zand... En die radio's die brullen maar op het strand vanaf 10 uur morgenochtend live vanaf de haven van Stolfboord. Het uit de gama tijd van Madonna. En we hebben het over de jaren 80. Dat is heel veel iets met onder meer Like a Virgin. En ook deze, Jordan de Material Girl. Dit is 25 jaar die FM Ladies and gentlemen...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 Rotse muziek, hè? deze single van Shepard Geronimo. Inmiddels kwart over vier geworden. CFM Race Radio Pit Report, Report. Ja, dat betekent dat we overgeschakelen naar studio 2 van CFM. En daar zit uh, collega Albert-Jan Vos. Goedemiddag. Ja. goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Uh, ja, nou, natuurlijk, we beginnen met Verstappen. Max Verstappen geniet van zijn eerste jaar in de Formule 1, maar toch heeft de 17-jarige Nederlander ook wel iets te klagen. Net als veel autosportliefhebbers vindt Verstappen... dat de Formule 1 bolides veel te stil zijn. Als je met mensen over de Formule 1 praat... gaat het normaal gesproken altijd over het geluid. Maar nu rijden we in auto's die bijna geen lawaai maken... zei de coureur van Toro Rosso afgelopen maandag op de website... Aan van de koningsklasse van de autosport. We moeten het meeste geluid maken, niet de GP2-auto's. Dat hoort namelijk bij de Formule 1. Sinds vorig seizoen zijn de peperdure bolides van de belangrijkste raceklasse ter wereld... voorzien van relatief goedkope en stille v 6 turbomotoren die echter weinig liefhebbers kunnen bekoren. De beleidsbepalers besloten eerder dit jaar dat de fabrikanten mogen toewerken... naar een krachtige motor van 1000 pk. Met beduidend meer vermogen en, daar gaat het om, herrie dan de huidige versie. De nieuwe krachtbronnen moeten over twee jaar hun intrede doen in de Formule 1. En de Formule 1 ja, zit er nu in de zomerstop, maar op 23 augustus barst het weer los. En wel in België, op het circuit van Spa-Francorchamps. Altijd weer een spannende race op Spa-Francorchamps. En liefhebbers van de autosport in Zandvoort... alvast de volgende data een kruis door uw agenda zetten. Op 28, 29 en 30 augustus is het weer zover. De Historic Grand Prix Weekend een lust voor het oog en voor het oor. De historische Grand Prix verwelkomt ook dit jaar weer... Tot de, uh, spreekt ook dit jaar weer tot de verbeelding van de raceklassers... met goed gevulde startvelden. Denk bijvoorbeeld aan meer dan 30 Formule 1-auto's... in het Via Masters Historic Formula 1 Championship... Het demoprogramma wordt een lust voor het oog... met onder andere demo's van BMW Classics... en Formule 1 bolides van Michael Schumacher en Damon Hill. Zoals gezegd, de historische Grand Prix vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus. Dus drie dagen uh, racegeweld. En natuurlijk ook een bomvol programma rondom deze historische Grand Prix. Met natuurlijk ook de bekende parade en s'avonds live muziek... in het centrum van Zandvoort. Dat wordt weer genieten over twee weken. Ja, in die week daarvoor al de opening van de tentoonstelling. Klopt. Of, in het uh, Zandvoorts Museum. Klopt. En ook daar is een, uh, ja, als het goed is... He, we hebben vanmorgen gehoord een Formule 1 auto aanwezig. Ja, en ook een coureur. Hij past niet uh, in het museum, maar wel buiten het museum, dus. En achter de brisans van uh, uh, Gijs van Lennep. Kijk.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 nummer van uh, Benny Nijman in een uh, nieuw jasje gestoken, Jodergersameen en ik weet niet hoe. Belevert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 -M -M. en kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. En elke vrijdagmorgen CFM TV tussen 10 en 12 uur. Twee uur lang zeg maar, live presentaties van activiteiten in Zalford en de regio. Dus kijken naar je tv 24 uur per dag. Maar op vrijdagmorgen dan is het extra leuk hè. Tussen 10 en 12 uur.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 But the band plays on so now, we're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No hero villains, want to blame. While we'll roll this building stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show.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 weer even lekker mee hè, met deze single van Kijk al, je Stal de Show. Je hebt vandaag uh, het uh, record, uh, zeg maar, uh, makreel uh, roken. Ja. En dat brengt ons meteen bij het volgende onderwerp. Ja, maar <laughs> <Toch> we zijn... <laughs> hadden een bruggetje, maar Ja, mooi, hè? Ja, luisteraars, want uh, het, de zomerstop zit ook bij de visvereniging Zandvoort uh, er inmiddels op. En uh, er zijn veel vissoorten gevangen bij de eerste wedstrijd weer op de pier. Na een zomerstop van anderhalf maand is de zeevisvereniging Zandvoort ZVZ in het kort weer aan de slag gegaan. Tijdens een pierwedstrijd op de pier van IJmuiden konden acht deelnemers zich met elkaar meten. Ronde Jong werd uiteindelijk de grote winnaar. Tijdens de drie uur durende wedstrijd werd het eerste uur helemaal niets gevangen. Bij de Jong stond daarna ineens een hengel krom. Na een helse klus haalde hij een zeebaars naar boven van niet minder dan 68 centimeter. Hij verspeelde de vis bijna toen het beest te, tussen de rotsblokken vast kwam te zitten. Door een truc met een haak aan een touwtje wist hij alsnog de vis te landen. Adi Otto, vissend aan de binnenkant van de pier... benaderde met een zeepaling van 65 centimeter de lengte van de jongs vis. Allengs werd het steeds meer vis gevangen. Erik Heinen ving een Polak, een vis die normaal in de koude wateren zwemt... van 36 centimeter en Ton van der Horst kreeg een sliptong van 25 centimeter aan land. De wedstrijd uiteindelijk is uiteindelijk gewonnen door ronde Jong... met in totaal 179 centimeter vis. Adi Otto werd tweede met 99 centimeter... en Rob Wind eindigde als derde met 87 centimeter. Totaal werden er 19 vissen gevangen van zes verschillende soorten. Te weten zeebaars, bot, gul, polak, steenbok en zeepaling. Met een totale lengte van 6,4 meter vis... was het echt geen slechte visdag te noemen. Dus Ron de Jong nogmaals, ook namens CFM, van harte gefeliciteerd. Ja, en een polakvanger, nou, dat lijkt me ook wel wat trouwens. Ja, denk daar maar over ja. Zometeen het eh, dier van de week, maar eerst Cecilia. Nederland was cool. Van de single En uh, de Beat Cozant. En ook deze was uh, een, ja, een behoorlijk hit uh, van ze. Je steady. de Rocksteady. Het is uh, drie minuten overal vijf uh, geworden. Ben je er klaar voor, Force? Ja, en uh, Amsterdam kijkt ook mee. Ik kreeg net een appje, Amsterdam kijkt ook mee. Hey Amsterdam. Dan, welkom, welkom in huis. Vanavond is Amsterdam ook in Zandvoorts. Dus oh ja, in Zandvoorts. Ja. Goed, uh, ja, hij is uh, helaas nog niet uh, geplaatst. En dan heb ik het over meis. Meis is een onzekere hond die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen. Als je je eenmaal kent is het een echte knuffel. Ze is soms wat angstig naar vreemde mensen en daarom plaatsen ze het liefst niet bij jonge kinderen. Meis is gek op aandacht en is graag bij je. Het alleen thuis zijn moet daarom wel worden opgebouwd. Ze is niet erg gek op andere dieren en daarom zoekt ze dan ook een huis... waar ze aandacht eh, niet hoeft te delen met soortgenoten dan wel lotgenoten. Meis is dus, euh, waar verblijft meis momenteel meis verblijft in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook meis verdient een thuis. En dat geldt uh, niet alleen voor meis, maar ook voor alle andere leuke dieren... in het Kennemer Dierentehuis. Dus ga gewoon even naar de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. En hier is Kovacs. ja, die rare plaats. Maar ik blijf hem wel uh, heel erg leuk vinden... Dus vandaar dat je hem vaak langs hoort komen op de zaterdagmiddag bij Zandvoet op zaterdag. Here is Digging! Look you, there's something to know. I'm not like others, there needs to go slow. Got things, things on my mind. Visions to make and gold dust to fire. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark, starting to doubt. I've got the feeling that. I'm digging, don't want you by my side, me and my rep 'Cause all alone feels En zo gaan we langzamer zeker op naar het gedicht van de dag bij CFM Joder Kovac en Digging. Ja, dan gaan we nog even dansen. Denk jij? Het gaat Amsterdam ook los? De <lacht> dancing shoes aan en ga met die bananen, zullen we maar zeggen. zal meteen het gedicht van de dag, maar eerst nog een gouden oude bij CFM. De zaterdagmiddag van CFM blijft van 2 tot 5. De zandvoort op zaterdag. En inderdaad, zo dadelijk het gedicht van de dag. Een tranentrekker eerste klas, maar eerst Survivor. De nacht van de rock. de nacht van de, van de, de rock. rock komt er weer uit. Uh, oh nee, is de, de reggae night, hè? Ja, 27, 28 augustus. Oké, okay. zeven uur lang. Live reggae. Willem Bris, Joris Survivor en The Burning Heart. Een tijd voor het gedicht van de dag. En het is inderdaad weer een tranentrekker eerste klas. Ik word wakker. Geluk in mijn lijf. Deze ochtend vergeet ik even de tijd De mist nog aan de grond Mijn haar in de war. Daar is de zon Man, wat een dag Voeten op de vloer, nog vochtig en koud De blik in jouw ogen Alles vertrouwd De bomen, de vogels, een bloem in de wei Alles, is, alles in bloei en mijn lief dicht bij mij. Laat onze dromen nu maar komen. Geef me je hand. Deze dag beloven. Liefde hangt boven het Zandvoortse land. Zo mooi, zo mooi, zo onvoorstelbaar mooi. Alles wat ik zoek, is wat ik vind. De ochtend, de middag, ze kussen elkaar... De zomer kriebelt zacht door mijn haar. Ik haal een fles, jij pakt een glas. Jij kent de reden, dus dat komt zeker van pas. Laat onze dromen nu maar komen. Geef me je hand. Deze mooie dag beloven. De liefde, de liefde hangt boven het Zandvoortse land. Zo mooi, zo mooi, zo onvoorstelbaar mooi... Alles wat ik zoek, is wat ik hier vind Jij fluistert zacht, nieuw leven, nieuw licht Dat verklaart ook die glimlach op jouw gezicht Ik schreeuw het uit, nieuw leven, nieuw licht Daarvoor zijn wij samen gezwicht Laat onze dromen nu maar komen Geef, maar me, geef me maar je hand Deze mooie dag beloven De liefde de liefde hangt boven ons Zandvoortse land. Zo mooi, zo mooi, zo onvoorstelbaar mooi. Alles wat wij zoeken, hebben wij hier gevonden. Alles wat wij zoeken, is wat wij hier nu hebben beklonken. Zo mooi, zo mooi. Ik vond hem zo mooi, Albert Jan. Zo mooi. Recht uit het hart. Recht uit het hart. Het gedicht van de dag bij CFM. Je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart voor vijf. Ja, en deze ga ik nog even op uh, verzoek draaien. Spendabelle in hey. Gold. Ja. speciale uitvoering trouwens. Heel mooi. Zo mooi. ...van het gedicht van de dag. Jazeker. Jazeker. Hoezo. Hoezo. <laughs> nee, er wordt video-opnames van gemaakt. Geweldig. Na het gedicht van de dag hoorde je deze de 12-ins... ...van de uitvoering van Spendabelle. En gold. Het is 4 minuten voor 5 uur. Tijd voor ons om te vertrekken. Ja, maar de opvolging staat al klaar. Ja, uh, Fred, welkom. Welkom. Hey Fred. hey Fred, welkom. Uh, yo. Ja. Fred is er weer, komende twee uur. Entertainment for you. Live vanaf de Tolweg 10A. Heerlijke muziek. Blijft u dus afgestemd op uw lokale zender ZFM. Want er is de komende twee uur weer volop muziek. Zo is het. En morgen zijn we er weer. Ja, we zijn we zijn live. We, we zijn we live, op het, live strand. op het strand. Wat doe jij aan? Ja, zwembracht. De zwembroek. We komen straks nog wel eens tijdens werk overleggen. Nee, terug. dat is goed. Dat is goed. Morgen zijn we er vanaf het uh, strand, vanaf 10 uur s ochtends. Tot 9 uur s avonds. Zo is het. We gasten Anders Handbergen en Ben Zonneveld hmm? de, en hele dag lang ZFM Radio kijken bij de haven van Zandvoort. Message from the beach. En uh, morgen dan uh, zitten wij ook in het programma hè. Tot dan. Dag. Doei doei. Tot morgen. Tot nooit. Hoi. Really might might. Hoezo? <hums> Other thing's just make you swear huh? curse. When you're chewing on last gristle. Da, Give a whistle.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 With een band Forget about your saint give the audience a queen enjoy it it's your last chance and now so always look on the bright side of things I just be tot zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5